Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De huizenprijzen gaan volgend jaar toch niet dalen, denken althans de economen bij ABN AMRO... Eerst was het idee dat door de coronacrisis de huizenprijzen weer eens naar beneden zouden gaan. Maar daar komt ABN nu van terug, vertelt verslaggever Nick Wouters. Min 2 hadden ze voorspeld, maar die voorspelling kan de prullenbak in. Want ze gaan nu uit van een uh, prijsstijging, daling van 0%. De prijzen blijven vlak uh, in deze voorspelling. Want de vraag naar huizen blijft groot en de rente laag. Dat zijn signalen dat de huizenprijzen nog niet gaan dalen. Doordat er flink meer coronabesmettingen bijkomen... is het bron- en contactonderzoek in West-Brabant helemaal stilgelegd, zegt de GGD daar. Mensen krijgen na een positief test het advies om zelf een rondje te bellen... ...met mensen die bij hen in de buurt zijn geweest. De orkaanschade in Mexico valt mee. Orkaan Delta schaesde richting het Schiereiland Yucatan. Dat is een van de meest toeristische gebieden van het land. Maar er is ondanks de harde wind en regen niemand gewond geraakt. Wel liepen op sommige plekken straten onder... ...en waaiden er bomen en elektriciteitspalen om. En studenten uit Eindhoven hebben een bijzondere auto in elkaar geknutseld. Dit is Luca. Het is een elektrisch sportwagentje, uh, maar niet zoals andere elektrische sportwagens die nu al op de markt zijn. Want Luca is niet gemaakt van metaal, maar van afval. Bijvoorbeeld van plastic uit de oceaan. Super duurzaam dus. Zo zijn de stoelen gemaakt van gerecyclede petflesjes. Door dat hierin te gebruiken, kunnen we langer met het materiaal doen. Als het in een wegwerpflesje was, ge was gebruikt en je kan als het ware dat materiaal misschien maar tien keer hergebruiken, dan ben je na tien wegwerpflesjes klaar. Maar... Uh, je zou dus ook na tien auto's pas klaar kunnen zijn en dan ben je misschien uh, 100 jaar verder. Het is ook nog eens een elektrische auto met een bereik van 220 kilometer. De studenten willen ermee laten zien dat er met afval veel meer kan dan je denkt. Het weer bewolkt nat en het waait ook nog eens stevig. Vanmiddag en vanavond vanuit het noorden opklaringen. Het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Walter Sands is toch ineens heel anders uh, op de donderdagmorgen. Ja, ja hij is uh, eventjes uh, verhinderd. Dus uh, dan uh, neem ik het maar even over. Loopt op de achtergrond wel een uh, non-stop uh, verhaal mee. Maar dat uh, is ingecalculeerd. Ik vind trouwens wel iets heel aardigs uh, wat ik op die lijst uh, zie. Rit Monny. Dan denk ik aan Mitt Romney. Dat was uh, een van de, de mensen die uh, ooit uh, heeft meegedaan uh, aan de presidentsverkiezingen. Ik geloof in 2008 was hij uh, degene die het op moest nemen tegen Barack Obama destijds. En uh, dat is uh, toch op een uh, wat vervelende manier uh, voor hem afgelopen. Want uh, Obama werd toen uh, president, de eerste president zwarte president destijds van de Verenigde Staten. En dat in het licht natuurlijk met de presidentsverkiezingen die eraan zitten komen. Ik heb trouwens wat vanmorgen daar ook weer het een en ander over gezien. Maar ik vind het grappig dat ik dat ineens hier op het lijstje zie staan. Rit Monni! Uh, dat is denk ik een anagram dus voor Mint Romney. Maar uh, dat zal denk ik ook wel de bedoeling zijn. Goed, uh, goedemorgen. The Weight van uh, de band was dat. Uh, de band uh, heeft het uitgevoerd. Robbie Robertson zat erin. Er zaten trouwens ook nog uh, andere grootheden. Bovendien was die band eigenlijk een soort begeleidingsband van Bob Dylan destijds. Dus dat uh, uh, is uh, eigenlijk een beetje de, de achterliggende... Uh, verhaal van de uh, band destijds. Uh, nou, wat gaan we doen? Veel muziek draaien, dat, dat sowieso. Uh, want ik heb uh, niet uh, al te veel uh, te melden, dus uh, onderhoudende uh, zooi, zullen we dan maar zeggen, tussen 10 en 12. En voor de luisterende van uh, wees gerust, er zit ook een uh, verlinie in. Dus, uh, dus dat is één ding wat zeker is. Uh, dit is uit die muzikale onderstroom uh, waar ik dan uh, wel eens mee uh, loop. Uh, the Eyes of Ruby met een Italiaans nummer. Thank mm -hmm. you. gepikeerd over iets dat had te maken met deze week stond in het Halems Dagblad van de week kom er toch op terug hoor, want het zit me niet helemaal lekker het heeft alles te maken met de positieve advies die uit moet gaan naar het commissariaat van de media over de verlenging van de licentie uh, maar voor uh, Halem geldt... I don't uh, wanna go on with you like that. Lijkt het wel, uh, Elton John. <laughs> dat is misschien wel een grappige bruggetje... richting uh, dit wat, uh, wat ik aanroer. Uh, uh, want uh, in het Halemsdagland stond een heel verhaal... over Wessel van opstand, Tenminste, nou ja, heel verhaal. Uh, in ieder geval, hij reageerde op het uh, verhaal... dat uh, de raadscommissie unaniem had besloten... om uh, toch uh, deze omroep uh, nog eens vijf jaar uh, te laten... Uh, ja, te laten uitzenden via de radio of uh, via de tv... want dat hebben we ook. We hebben een, uh, een tekst-tv-kanaal... waar zo af en toe ook nog uh, heel veel bewegende beelden... nog eens voorbij komen. En dat uh, uh, wordt, als het aan ons ligt, alleen maar meer. Dus dat uh, is één kant uh, van het verhaal. Maar dat uh, dan op een gegeven moment... Een ergens een uitspraak uh, wordt uh, gedaan door uh, Wessel van Omstal, uh, de, de, redacteur, de hoofdredacteur van H&M 105. En dan zal ik nog eventjes dat erbij halen van wat hij uh, precies in die kop zegt. Zandvoort houdt kennelijk graag vast aan een club die al 30 jaar geen stap vooruit weet te zetten. En dan vooral dat laatste, geen stap vooruit weten te zetten... dat is bij mij toch al erg in het verkeerde keelgat uh, geschoten. Uh, in die zin dat je dan op een gegeven moment denkt van... nou. Heb je het dan echt wel goed begrepen? Uh, heb je dan wel geluisterd uh, naar een aantal programma's hier binnen deze omroep? Of denk je van, ach, daar heb ik eigenlijk allemaal geen boodschap aan. Het ging mij eigenlijk uh, om de manier om de licentie voor Halem 105 uh, verder uh, veilig te stellen. Dus ik uh, was daar nogal een beetje boos over. Gisteravond heb ik dat erop uh, gekalkt. En dan denk ik, ja, het is uh, mij om het even. Maar ik denk, uh, er gebeuren hier heel veel uh, dingen... Uh, in de zin ook uh, van uh, het eigen programma wat ik dan op uh, donderdagavond uh, doe... waar wij eigenlijk ook uh, proberen de grenzen zoveel mogelijk te verleggen. Het is niet voor niks dat wij dus een, een samenwerking zijn aangegaan... met 3 voor 12 Noord-Holland. Wat uitgemond is in inmiddels twee programma's... 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Waarvan de akte. Uh, de bedoeling is dat als er straks ook ruimte is... Uh, dat we uh, weer enigszins hier uh, wat uh, live optredens uh, kunnen doen. Dat dat ook met video gebeurt. En dat die ook uh, gedeeld worden op de sociale media platformen. En dat is dus eigenlijk ook bedoeld. Niet alleen voor ons uh, uh, ding. Maar ook voor de mensen die die muziek maken. Dat is één. Dus er zit wel degelijk vernieuwing in. Uh, wij zelf uh, binnen Zandwoord uh, zijn daar ook uh, bezig om uh, ook op die sociale media kanalen wat meer uh, uiting te geven. En op de achtergrond uh, lopen ook uh, zaken als een nieuwe website die uh, opgetuigd wordt. Kortom, het is eigenlijk gewoon een onzin verhaal. Wat Wessel van Opstal eigenlijk uh, op laat tekenen. Uh, door de pen van Richard Stekelenburg in het Halems Dagblad. Dus dat uh, is, ja, ik uh, klink uh, vrij rustig, maar ik was behoorlijk geladen gisteren in dat, uh, dat opzicht. Dus dat moest ik even kwijt... en uh, dat uh, heb ik dan ook bij deze gedaan. En dan denk ik... ach, laat ook maar... want het is uh, nu een ochtend... dat de regenspatten... op de ruiten... van elke woning uh, terechtkomen. En ook is uh, de wind... Uh, een grote hoofdrolspeler vandaag. En dan gaan we toch maar weer... eens even filmmuziek uh, erbij pakken. Uit uh, een van de films van James Bond ik geloof uit de film Skyfall, want ja daar is het ook uh, bedoeld. En Adele heeft het erover en het zit ook een heel mooi uh, stukje tekst in deze song verborgen. Funny and Die zeggen, ja, hij lijkt uh, met die stem wel een beetje op uh, Boudewijn de Groot. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd ook wel. Het is een nummer ook uh, alweer uit 2018 hoor. Uh, dus het is alweer een tijdje onder ons. Zeven knopen van Tols. De man uh, uh, daarachter schuilt Daan van Beieren. Want dat is uh, degene die uh, erachter die uh, schuilt. En uh, dit uh, Nederlandstalige uh, werk, dat doet toch wel een beetje denken aan het uh, feit dat wij hier aan de kust uh, wonen. Uh, het is ook niet helemaal vreemd, want uh, hij zelf werkt, uh, geloof ik, uh, nog op een uh, eiland. Ik geloof op uh, Vlieland. Tenminste, dat was het laatste wat ik ervan begrepen had. Maar hij is daar uh, ook nog uh, een tijdje actief uh, geweest. De stoep heet die uh, het etablissement aan de Dorpsstraat op Vlieland. Voor de mensen die dat weten. Het is een hele lange straat. De enige lange straat uh, die Vlieland eigenlijk uh, rijk is. En daar zit, uh, uh, aan het begin zitten daar hotels, winkels en weet ik Maar wat het tweede gedeelte, dat is een beetje het eind. Dat is wat het rustige gedeelte. Daar kan je dan een beetje bivakeren als je een paar dagen op het eiland uh, wil zitten. Uh, dat, uh, ja, ik weet dat, dat er een aantal zandwoorden dat hebben gedaan. Dus, uh, dus dat is niet vreemd. En uh, ja, uh, als je dit uh, een beetje de voorstelling van kunt maken... dan uh, weet je ongeveer wel van... ja, boot, Waddenzee, dat soort uh, werk. Maar dat zou net zo goed ook hier kunnen zijn. Radio is tenslotte uh, ja, de kracht uh, van de verbeelding. Die moet het plaatje er dus zelf maar een beetje bij zien te, te verzinnen. Dat is een beetje de woorden die uh, Tino Stuy uh, heeft uh, gebezigd... Uh, bij een column uh, waar we bij een beetje onszelf hebben gefileerd. Dus dat uh, is een beetje uh, het, uh, het medium radio. Maar goed... Uh, weer terug naar de, de muziek hier uit de buurt. En dan uh, heb ik het even over, niet over Elixir, maar even over die vorige van Benny Moore. MUZIEK from you Round the cloud ...en de hartbrekers. En je hoorde duidelijk de hand van Javelin... ...van uh, Electric Light Orchestra erachter. Want ja... ...die hadden toch nog uh, wat, uh, wat samen. Uh, ik geloof in de Traveling Wilburys... Uh, ...deden ze nog uh, het een en ander. Um, ik uh, zei net iets uh, aan het uh, begin van dit uh, programma nog... ...over Rit Monny. Wie is dat? Nou, uh, dat is uh, Jack Rudder. Die komt uh, uit Salt Lake City... En het is een solo project. Uh, hij is, uh, nou ja, er wordt uh, hier gezegd 20 jaar. Maar uh, ik weet niet van wanneer dat is gedateerd. Maar goed, dat is e een beetje het uh, verhaal uh, waarom ik uh, dat zeg. Dat had alles uh, te maken met het anagram. Reed Momney, uh, Mitt, Romney. Mitt Romney was een van de, de presidentskandidaten van de Republikeinen het is dus alweer 12 jaar geleden. Toen uh, nam je het op tegen Barack Obama. Nou, uh, we weten de uitslag. Want uh, Barack Obama werd uh, toen de president... en werd dat later nog een keer. En uh, dat is iets uh, waarbij je nog uh, van Donald Trump... nog moet afwachten of hij dat nog uh, gaat redden. Maar ja, je weet het maar nooit. Die Amerikanen... Uh, die Amerikanen daarvan zijn de gedachten in de wegen... ondoorgrondelijk. Dus we moeten dat afwachten. Uh, dit uh, is, uh, is ook niet zomaar... met uh, Tom Petty en de Heartbreakers. Want... Uh, Donald Trump is een beetje stout geweest... want die had op een gegeven moment zonder toestemming... Uh, een aantal nummers, uh, of één nummer geloof ik, uh, gebruikt van, uh, van uh, Tom Petty. En uh, daar waren de erfen van, uh, van Tom Petty helemaal niet zo blij mee. Dus die hebben op een gegeven moment gezegd dat hij daarmee op moest houden. En of uh, Trump dat gedaan heeft, dat uh, weet ik niet uh, precies. Dus dat is een beetje uh, de reden waarom ik ook uh, dat verhaal... over die presidentsverkiezingen vertel... Uh, Goed, dat zeggende ga ik gewoon weer terug naar het programma en het muzikale gedeelte. Want ja, er is natuurlijk de Nederlandse muzikanten hebben het een beetje lastig. En zeker die muzikanten die eigen nummers maken. en waarbij je eigenlijk het nooit op de Nederlandse radio hoort. althans niet bij de grote radiostations. Dan voor moet je dan hier zijn. Want ik draai die dingen vaak. En dit is er weer zo een. Hanneke Laura uit Den Haag. met nieuw. To the stars and night sky, say the moon, let's make this up Where they should find love When in dark spaces, scared of night, it will lighten up Just lighten up Now we are stronger, wiser Something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 Daarvoor de Hanneke Laura met Nieuw. Uh, ja, het zijn beide muzikanten die uh, gewoon uh, in de onderstroom van Nederland uh, bezig zijn. Uh, de één, Hanneke, is uh, bezig al uh, met nieuw materiaal aan het uh, schrijven in deze lockdownperiode. Uh, nou ja, lockdownperiode, het is niet helemaal waar. Ik, uh, ik zit een beetje te raaskallen, maar uh, er kan weinig in ieder geval. Dat is één ding wat, uh, wat zeker is uh, als je naar de kroeg wil... Heb ik begrepen van Ron Brouwen, dan moet je vroeg naar de kroeg. Hè? Dus uh, rond een uur of twaalf, uh, twee uh, in de middag. Want je wordt er uh, om een uur of acht, negen, wordt je toch gaan helpen herinneren uh, dat dat een beetje de laatste ronde is. En om tien uur sta je gewoon weer buiten. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. En dat uh, heeft ook zijn weerslag op uh, ja, de mensen die uh, optredens uh, willen doen. Uh, Hanneke Laura is er één van, maar die uh, maakt dan van de nood een deugd en uh, is ze bezig om uh, muziek uh, te schrijven. Wat mij brengt trouwens ook nog even terug... Uh, brengend op het uh, verhaal van Wendy Moore... Uh, die, uh, die vraagt op haar Instagram-account uh, bijvoorbeeld... of het niet mogelijk is om ergens online optredens uh, te doen. Want dat kan natuurlijk wel. Dus dat, uh, uh, daar zijn maar een paar mensen voor nodig. En het bereik uh, via uh, het internet is enorm. Uh, dat doet Hanneke Laura trouwens ook. Die laat uh, hier en daar wat, uh, wat dingen zien... Uh, waarmee ze bezig is... En dat plaatst ze dan op de sociale media. Voor Ethan Huys geldt dat hij bezig is om het album The Doldrums uit te brengen. Dit was de kapstok, natuurlijk het titelnummer van dat album wat moet gaan verschijnen. Bovendien had hij er ook nog een idee bij om ja, wat... Uh, vinyl uh, daar uh, uh, uit te gaan brengen. Dus dat uh, weet ik wel. En ja, wat uh, wil hij daar dan mee? Uh, dat is een crowdfunding uh, wat die, uh, waar hij uh, met de petten eigenlijk uh, rondgaat. Vraagt hij aan mensen van, joh, wil je doneren? En dan uh, ben ik in staat om de kosten een beetje eruit uh, te halen om het werk wat ik wil uitbrengen, ook op vinyl uh, uit te brengen. En dat is tegenwoordig gemengde goed ik heb uh, verhalen verteld, uh, gelezen van uh, verhalen gelezen in ieder geval van bijvoorbeeld North End. Uh, dat is een uh, platenzaak ergens in Haarlem-Noord. Die uh, doen daar uh, heel veel mee en dat schijnt heel erg goed te lopen. Dus dat is uh, een beetje het, uh, het idee erachter. Het is dus, dus, gewoon drie dagen achter elkaar dit uh, radioprogramma te doen. Dat vind ik wel uh, heel geestig. Uh, eerst dinsdag met uh, drie uh, heren om uh, een beetje wat ja, georganiseerde chaos het een en ander uh, rond te breien. Gisteren heb ik het zelf dan gedaan en vandaag mag ik dan even invallen. Nee, goed. Uh, dat is... Uh, <laughs> ik zit dan gewoon ineens te plekken te bedenken, maar goed. Uh, de zomer is voorbij. En dat die wreet is geweest met al die beperkende maatregelen, dat is wel duidelijk. Uh, nummer uit de jaren 80 en ook uit een film, de Karate Kid. Daar kwam het ook, ook in voor. Cruel Summer van de Bananarama. Een Beatles-nummer uh, verstopt zitten in de, dit uh, gedeelte. Gisteren had ik uh, Penny Lane en vandaag Lady Madonna van de uh, Beatles. Davor, uh, Bananarama. Het waren punk-dames. Tenminste, zo kwamen ze over. Uh, dat was een beetje hun handelsmerk. Cruel Summer. Nou, uh, dat hebben we wel een beetje geweten... ...met uh, alles wat uh, uh, uh, over ons uitgestort is aan nadigheid. En over de uh, yeah, uh, Beatles uh, gesproken. Hè? Lady Madonna, die had, uh, dat was een titel uh, die ze uh, hebben uitgebracht ooit... Brengt mij toch op een uh, dame die Madonna heet. Ja, ja, <laughs> dat is natuurlijk een uh, logisch uh, gevolg daarvan. En het klokje van gehoorzaamheid tikt alweer richting 11 uur. Dus dan moeten we het ook maar afsluiten. Ik geloof dat dat de eerste samenwerking is met Pharrell Williams... die Madonna heeft gedaan. Bovendien had ik nog een apart verhaal gehoord van de week... ergens bij Radio 10. Gerard Ekdom, die had het erover. Dat Madonna alleen maar samenwerkt met mensen die goed matchen... als het gaat om het sterrenbeeld. Nou, bizar gesproken wel te verstaan. Give It To Me hoor je tot aan het nieuws van 11 uur en daarna nog een uur van dit programma.